We beginnen de zogerles 198, pagina Kuf Nun half, 151, Asulam, As de linkerkolom, de regel 31. Dus hij gaat het over eh, onder andere over Kaïn en Hevel werd gevormd door de letters Eile van Elohim en Hevel, dat is onder de Gazé. En Hevel werd gevormd door Mi boven de Gazé, door de letters Mi. En die twee werden verdeeld van elkaar. Vanwege de... Uh, is als het ware die waar, waarmee de slang heeft uh, gaven die de slang heeft in de gaven ingestopt en nu vertelde je ons hij begon al daarover wat betekent dat doden dat Kein doodde zijn broeder hevel. Dat is absolu absoluut uniek. Uh, alleen de zoger kan het ons uitleggen. En dat is wat we leren nu hier. 31. Ui arigato het hevel. Hoe kmo schegat 32. Sherak bakoach man betahara mamshihim 33 mi el zon. Waachar mam'shichim at atvan, eile de volgende pagina. Koef nun bed 152. De eerste regel. De rechterkolom Hasulam de rechterkolom die eerste regel. We Shma De, de Lokim. gam bazon, kmo ba aba uima. En nu leegt like, hij ons dat uit. We keren terug naar de vorige pagina. Regel 31, de linkerkolom. Waarin et hevel, en de kwestie van het dood. Ter doden van Hebel is, zoals het boven gezegd werd, in de Oot koef nun bed 152. Uh, in, in, in de voorafgaande, vorige Oot. Sharak Bakoag, man dat alleen krachtens de man, door de kracht van de man. In, de, in het reine, wanneer men de man doet opstegen, in het reine. Mam mi el zon, dan trekt men de mi, de letters mi, naar de zon. De kracht van de letters mi, van de naam van de Hawaïa naar de zon über kharkachen vervolgens mamshi him wat at eile en vervolgens trekt men de letters eile de volgende uh, pagina de, de link die kolom de eerste regel wie stalim shma de en wordt eh uh, aangevuld de naam elokim ook in de zon ook in de zion ook in Kom op Abba en net zoals bij Abba en Ima. De regel 2 en de W, het is um, niet, nooit genoeg om te onderstrepen dat belang wat hij ons vertelt over die verbinding tussen mij en mi en ele. Dat dit alleen maar door de man, door die zuiver man, kan tot stand gebracht. En wij weten dat het op die manier, want de zoon, en wij zijn, wij ontvangen dan weer van, van de zoon, wij brengen de zoon tot, tot de Bina, oftewel wij zorgen ervoor met onze man, dat de zoon die stijgt op naar de Abu i. en dan ontvangen ze Mohindal, dan wordt de verbinding tot, tot stand gebracht tussen mij en elen, wordt de hele naam Elohim gevormd, en dat is, daardoor ontvangt de zoon eerst, de mogen en daarna gaat het naar de zielen, op dezelfde manier. Hij, hij spreekt het van, van, dat het aangetrokken wordt, als hij zegt, van boven naar beneden, die naam de eerste, de letters mi, naar de zoon, hij bedoelt, hij bedoelt, bedoelt dat de, Natuurlijk eerst altijd de zon steegt op naar de Abuima, en daaruit kregen zij dan naar hun eigen plaats, kregen zij dan die mie en vervolgens elen. Ja, maar niets verdwijnt in het geestelijke. Dus op die manier, maar altijd eerst de maan moet omhoog gebracht worden, want op hun eigen plaats, de zon, zijn niet geschikt om daar naartoe te trekken het licht. Duidelijk, goed nog een keer opletten dat het altijd moet moeten de man komen naar boven de gezin, naar de absolute, om daaruit uh, vervolgens via, via de kilim van de binna, via de zeer en van de bena als om die, daarvan dan door de kleding, door de kilim van de binna het licht aan te trekken naar de zon. En niet andersom, nooit van boven trekken, naar beneden, terwijl van beneden, en daarom, oh, daarom is het ook van toepassing, dan kunnen we erg goed zien, dat als men van beneden, het de, de, de principe, dat als, van beneden, als men van beneden zich niet opwekt, als men zich van beneden niet opwekt, geen opwekking van beneden, dan komt niets van boven. Deel? Hoe kan het van boven komen naar de kilim? Naar de zon, naar de kilim die onder de gazé zijn. Hoe kan dat licht komen daar naartoe als zij niet voorbereid zijn om, dit, om dat te ontvangen? Daarom altijd eerst opwekking van beneden door man naar boven te klimmen en daaruit licht ontvangen en brengen dan naar jezelf toe. De regel 2. We as gamma Mastimat ba me'anien dit hura, kmo drie ima. En dan va'az gamga nukwa, en dan ook de nukwa mastimat ba ma'anien hult zich in ba in de kleidrachten van het mannelijke Net zoals de iemand dat doet. 3. Basot, uh, na fact, we alad, we alad, we alad, we dat we hebben dat alad, geleerd in, in het van van onze studie van de jud zijn oud 17, en we zitten nu en we zitten nu al in alad, we en en dat Zoals het geheim, in het geheim van dat de letter H gaat uit en de letter U komt in plaats daarvan. Dus wanneer de, ja, de malgoed steigt op samen met de zeerampien naar de, de hiersen, dat herinner je nog, dan is zij malgoed is hey en malgoed steigt op naar de tfuna. En het voornaam is im, en dan verkrijgt zij, maar goed, verkrijgt dan yud in plaats van mem. Regel 4 We een ki hahei shel ma denukva 5 mis legamri ela shi hahei nich nasabi Zes hanukva. Bet miro. We hajuden de mi. Niet. Uh, gaita Klape. goedspunt. Kijk o, geweldig hoe geweldig wat je ons nu vertelt. Een belangrijk principe. Dat, hoe komt het dat die hei is geworden nu? Voor, de hei gaat uit en de jood komt binnen. We hebben geleerd dat niets verdwijnt in het geestelijke. Heel? Hoe gaat het dan? Als de mal goed, die steegt op naar de naar de zoals we het noemen, dat hij he verandert in jud. Er is geen, vers, geen verdwijnen in het geestelijke, geen geweldigheidelijk. We Wij op en dat betekent dat betekent niet dat de letter he van de naam ma van de noekwa, vijf. Mister lekker lichaam, er helemaal uitgaat. Ela, maar. Wat betekent dat? Maar dat de letter He komt, komt in het inwendige gedeelte van de Nukwa. En, in haar, en wordt in haar verstopt. Terwijl de letter Jude van de nam van de Mi van, van de Tfuna. Niet Geeta wordt onthuld naar buiten. Dus naar buitenkant. Wij hadden gedacht, normaal dachten wij dat de noek was tegenop, en dat zij uh, bekleedt de tuna. Maar hij zegt iets, iets wat, uh, oké, okay, we kunnen dat, moeten dat aan, aannemen. Dat hij zegt dat die hei komt dan in, in het inwendige gedeelte van de noek, wordt daar verstopt, terwijl de juden, ...onthuld wordt naar buiten... ...en dat is misschien ook te begrijpen... ...dat als de mal goed nu... Uh, ...opgestegen waar is... ...nou, ik durf het niet te zeggen waarom... ...maar goed, zo so is het... ...laten we dat gewoon aannemen... ...en kijken verder... ...wat hij ons vertelt... ...zeven... ...obarofen ze... ...shora... ...shmakadisha delokim... Acht, Gambazon, Shem, Hinat, Shamaim, Waarets. En op deze manier, op boven ze, Shura, Shama, Shma, Kadisha, rust de hele naam Elohim, ook acht, in de zon, op de zon, op de Zerambine Oekwa. Welke zeerambien in zijn aspecten, Shamaim, Waarets, de hemel en aarde. Punt. Amnam, Kain. Ah, nu, kijk, dat is wat hij... Dat, hij vertelde ons nu op, over de koschere manier, van op welke manier ja, is het geoorloofd, op welke manier ontvangt zoon zijn mogen. Dat is normaal. Dus op welke manier, als het in reine wordt man omhoog gebracht, dan op die manier vindt het plaats. En wij weten dat ...wat staat in het Torah geschreven... ...herinner je nog... ...dat beide... ...en... ...Kaïn en Hevel... ...brachten over... Ja? ...over aan Hashem... ...en de over van... ...het over van... ...Hevel was wel aangenomen... ...en dat van... ...Kaïn niet... ...en nu... zullen we dan leren waarom is dat zo... ...dus met andere woorden... Dat, dat over werd niet van Kain werd niet uh, in Reine gebracht. En daarom, met alle gevolg van dien. Amnaam Kayen, zeg maar, zegt hij. Hala man, shlobatahara. Waarat salli haar oti otijoot, en dan moet je aan het einde, staat iets van een puntje, moet je weghalen. De recheltin eile, atmo, atzmo, lehanot atzmo. Vehu elef, vayakom kain al hevel achiv. Ki hikim atzmo, le mala, baslita, al hami, shehu hevel achiv. Vaznit galu dertien techev hachorajem shelanukwa. Schei hahei de ma. Vier en vierde. Schei ta bagnizo. Wasche mi ni stalek mihanukwa. Fijftien. Wenim ca. Mishumze. Schegam ni smad hevel. Schei ta zestien nim schehet en nu, heel geweldig wat hij ons nu vertelt over die, over die moord van Kain op Hever. Nou, ik garandeer jou, ga naar de hele wereld, ga vragen wie dan ook, ga vragen welke uh, wijzen dan ook over de hele wereld die zoger ...niet echt vliegen, echt leren, of zij jou dat vertellen, weten zij. Grijp, waarom niet? Omdat het is heel erg, dat is zo op die manier, let op. Omdat zonder Kabbalah kan men dat niet, uh, kan men het niet begrijpen? Ik kan het niet in woorden, ik kan het niet in woorden vatten, let op. Kijk hoe hij ons dat verteld amnam, amnam Kain, maar echter, Kain. wat deed Kain? Met zijn man. Kain uh, Verhief zijn man. Niet in het reine. Dus hij had geen reine bedoelingen. Waar waarom niet? Maar hij wenste. Hij wenste. Te overwinnen. Oftewel. Uh, met andere woorden. Overdonderen die letters. Eilen. Eile. Dus die. Want hij is van de letters Eile. Hij wilde die overwinnen. Dat uh, is uh, de, het aspect van uh, de letters Eile zelf wilde hij laten overwinnen boven die mij. Om zelf te genieten. Dus hij wilde niet naar boven brengen dat zijn man in het reine om zich te verbinden met zijn broeder. Hevel. En daarna zou beide genieten. Zo beide zouden elkaar aanvullen. Begrijp je? Want Mie is ook niet genoeg. Hevel had ook no nodig de kracht van zijn broeder Cain. En Cain had ook de kracht van de Hevel nodig. De Hevel had een fijnere kilim. Een fijnere kracht in zijn. En de Hevel had, en de, Terwijl Cain had de, de zware kilim, die heb je ook de ook Hever heeft die nodig. Dus beide hadden ze elkaar kunnen aanvullen en beide zouden kunnen daardoor genieten. En voortbestaan. Nee, die Kaaien wilde alleen maar accepteren dat zij een En om te genieten van eile alleen, om te genieten uh, uh, alleen voor zichzelf. Want hij is alleen maar Eile zijn aspect Eile. We hoesten en dat is het geheim wat in de Torah staat, zoals in de Torah staat geschreven. 11, waf elf, Kaïn al Havelachiv En ja, en staat het geschreven zo. En Kain uh, letterlijk stond op. Ja, op, op, stond op. Hoe zeg je dat? Op zijn, stond op op de Havel. Dus opkwam. Beter, ja? Stein de Kaaien kwam op, kan je dat zeggen? Op, uh, op zijn, dus tegenover, de, of zijn broeder, uh, Hever. Dus wilde hem, kie, wat betekent uh, kwam op, om hem te doden natuurlijk. Staat het zeker? Kaaien? Ja, opstaan, precies. Opstaan, op ja. stond op. Ja, als in opstand kwam. Wat betekent dat? Hij, hij legt het ons uit na de punt, na de komma 11. Kihikim atsma, want hij verhief zichzelf. Hetzelfde woord. Kihikim komt van hetzelfde woord van als, als het eerste woord van de regel 11. Want hij bracht, bracht zichzelf om, uh, kwam. Als het ware, vergief zichzelf, of uh, bracht zichzelf, macht zichzelf standen, standen bracht zichzelf uh, standen naar boven. Twaalf. Bachelet daar, in naar de kracht, dus hij begaf zich naar boven, naar, de, naar, de ter naar het territorium, naar daar waar de macht is van mij boven in the house. Shahu, Hevel achieved that. That is, his brother uh, Hevel dus so, not himself, the me self, but Hevel, the beclayed me, and and Cain beclayed the Eilim. But Cain, what name? Nam Nam that date Cain? Hey, as it were, klom qua krachten. As it were, naar his brother Hevel. En wilde hem, en trok hem naar beneden. En als de me trekken naar beneden. Zonder eerst een zuivere man, man te doen. En zelf omhoog te komen met je man. En niet zoals hij deed. Dat hij met een verkeerde man. Trok, trok, trok, trok me, oftewel hevel. Van boven naar beneden. Zonder zelf uh, een zuivere man naar, naar omhoog te doen. ...en dat betekent dat we als niet galo teken en dan direct werden de Achoraim van de Noekwa onthuld... En de Achoraim van de was zijn zijn kaal. Benay heeft dat het niet, maar de Achoraim van Ooka, dat is de achterkant van de Oek, dat, We zien het ook aan, aan in. Uh, aan de kleding van vrouwen, ja. Vrouwen, ook. Okay. nu is het een beetje van alles. En wat vrouwen dragen ook uh, broeken. Maar normaal, een vrouw, vrouw draagt, uh, de, de, de draagt, nou, als ze geassocieerd worden, dan zij draagt zij de, de jurken. De onderkant bij hen is, net als de onderkant van de noekwa, is niet, niet gecorrigeerd als het ware, is bloot, is... Kan, het kan niet op zijn eigen plaats, gecorrigeerd worden, moet altijd eerst omhoog getrokken worden, om daar gecorrigeerd te worden. Dat betekent dat, wat hij heeft gedaan, hij heeft getrokken dat, mee, naar beneden, en naar beneden, daar beneden zit de agorain van de noekwa, de noekwa in haar achterkant, en die zijn niet in de welke horayim van de nuqua zijn. Hey, de letter hey van de naam ma. shahita begnizo dat die was verstopt. Die moet je altijd verstopt houden. Vashem mi niet stel me aan en dan de naam mi was vervlochten, ja, Verflog weg van de nuqua. Waar gaat het? Gaat terug naar, naar het uh, directe licht. Gaat terug naar de bron. Het, als het licht gaat uit de kiel, Betekent dat het net dood is. Net zoals bij de mens. Als bij de mens. Als het de ziel vertrekt. Ja, als een mens dood gaat. Nou, het lichaam is niets. Het is uh, net uh, Gewoon dat is dan dood, precies hetzelfde is het geestelijk, als het licht vertrekt door, door um, onzuivere man, wegen door onzuivere gedachten. Dan De mens is geestelijk dood. 15. We neemt zijn, en het bleek dus, daar, en het bleek daarom, schegam je hevel, dat ook de ziel van hevel Welke <tosolo> ziel van Hevel was aangetrokken van de mij, van de nukwa? Eigenlijk, want de zielen worden aangetrokken van de maalmachut. Dus als, dus precies hetzelfde is het, dan schagam hi dat ook zij, dat ook de ziel van Hevel niet mala werd uitgetrokken uitgestort naar boven. Wij kennen daarom... wij haar En daarom staat het in de Torah... dat hij hem doodde. Duidelijk. En niet dat hij doodde hem... pakte iets, uh, weet ik veel... vugde hem, of iets anders... met een steen, of zo. So, dat is zo'n kinderlijke uitleg. Duidelijk. De Torah spreekt alleen over de geestelijke krachten. Hoe, op welke manier... zo, uh, etc. En hoe hoe dat ging van gaat het in uh, ging dat van de de, de Adel, Adam en dan zijn twee uh, zielen die van hem uitkwamen en, enzovoort en uh, de zonde het gevolg van van die zonde enzovoort 17 Duidelijk, dat, dus, boven, heeft je, uh, eerst had je, uh, de Zoger en Hasselam vertelde ons hoe dat, uh, normaal verloopt in, uh, in de geestelijke werelden, ja? Hoe de zon, uh, doen man de man opstegen naar Abba en Ima. En hoe zij op, op, op, op kostere manier ontvangen, wanneer hun man is zuiver, en natuurlijk, de, wie, wie doet de man opsteken, Natuurlijk de, de, de zielen, niet de, de zon zelf. Want de, de mens, de zielen, zijn de innerlijke gedeelte van de wereld. Maar daarna had hij ons verteld over de zielen die dus bekleiden die ontvangen, uh, de ontvangers zijn van die zon. Doe er niet toe of wij spreken, kijk... Het is absoluut uh, om het even of wij spreken van, voor mij bijvoorbeeld absoluut niet meer en voor jullie moet ook absoluut hetzelfde zijn. Absoluut niet, niet, hetzelfde is of wij spreken van de zielen of het stelsel, stelsel het stelsel van, van de zielen of wij spreken van het stelsel van de werelden. Precies hetzelfde. Want de zielen die bekleiden als het ware ontvangen van het stelsel van de werelden. Eigenlijk. Uh, het, is, het is hetzelfde, absoluut hetzelfde. De ene is, bevindt zich als het ware in de macro-verhoudingen, de And andere is micro-verhoudingen, maar het is hetzelfde. Zeventien naar de punt. We zes soorten, er achttien. Pasha-ata, de katil, negentien, kain, in lahevel, wehulen. We hebben na leeg, Bashine, Bashine, kechivia, 20 Ayan, Sham. 17. We zijn soort Shomer, dat is het geheim zoals hij zegt in de zoger, in de Brishit, in het tweede boek van de Brishit. Dus het derde boek eigenlijk van. De We zitten in het, in het eerste so meer dan halverwege aufer, in het eerste boek en dat zit in het, in het derde boek. Bashaata de Katjeld op het moment wanneer Kain doodde, Hevel, zijn broeder Hevel, enzovoort 19. We hebben Naschicht en hij als het ware de K Kain als het ware, bijt, bijt, bijt, had gebeten hem met, met zijn, zijn tanden als een slang. Twintig, een scham, zoals ik lees daar. Wat betekent dat, wat zij zeggen daar? We nu een כי אזו גמ'דים נאכש hayta'abo אין נטינדר. שמי שומdz hayarot ציל להר כביר, אהט van train train דאך אеле, ולי מватיל ולי מватיל את גמ'י, בלא ולי 23. Valken ken gila ha Banukwa. 24. Wen is Mimena. Valken Nishmat hevel. 25. Anim mimena. Woi Punt. Egad ons 20. Wahaienu. En zo. En dus. Hanel. Zoals boven gezegd werd. zo hamad en dat de beveiling van de Slam, Haitabo was in hem, in Kain, de 21. Shame ze dat daarom hij jaro celig wens, wensde hij te beheersen, te overwinnen, te ondermijnen, nee, te overwinnen, de letters eilen, te laten overwinnen, de letters eilen, te laten overkomen, de letters eilen, ulle watel, ette en, de letters, de letters mi, te niet doen, jo agnijo, af en, hem, dus de hevel, hevel, de letters mi, uh, te ondermijnen, Onder zichzelf. Dus naar beneden brengen. Trekken naar beneden. 23. Wij kennen daarom. Gela werd de, werd de, Werden de Agorayim, de achterkant. Van de Nukwa. Die werden onthuld. Welke Agorayim zijn Ma. De naam Ma in de Nukwa. 24. En daar is hij verborgen. Rin je nog deze letter. Hij is verborgen om. Wanneer Kami en de mi, de kracht van de mi, werd, werd verflo, ver, flo, uit, uitvloog weg van haar. weil kennen daarom parhanismat hevel en daarom de ziel van hevel werd, vloog uh, weg. Aním Shechet, mijn welke ziel van hevel, werd door mij, door de nukwa aangetrokken. mij van de nukwa aangetrokken? haar hoe dat betekent dat hij, wat de Torah zegt, dat hij, en daarom hij, en hij heeft hem gedood. Dus de letters mi, de kracht van mi, heeft die van hem afgenomen, als het ware, doortrekken hem naar beneden, en daardoor betekent het uh, de mie is weggevlogen weggevlo ge van, van de ziel van heaven. We kijken hoe 26 eilen na faal. Where Klipot, Arka, and kayen self die, the letters lezeh, l A L Z Zesentwindh. Na file Klipot fill in the territory van the Klipot, or, in the macht van de Klipot, Shem Sh Arka, the de de de de de platz, klipot zijn arka. de the de de the, Land, aarde, soort, la, uh, die er zijn. 27. 27. Uh, welke aarde, hier ook aan het 21 staat ook een puntje, ook weghalen. Niet, uh, welke aarke, welke naam arke? zo'n, een van die, de derde op de ranglijst van die zeven aarden, van boven naar beneden, die heet in het hele geschrift, heet het in, in de Torah, heet het Eretznot. Uh, ik kan het zo vertellen van een zwerversland. Zoiets, ja, de derde. is erg mooi, dat wij weten dit een beetje, dat kunnen we dan... Uh, de definities van die zeven landen heb ik niet gegeven. Dus de Arka is een soort een beetje een een beetje land zwerfersoort, ja, zo zwer zwerfersland. Kmošer zoals daar staat geschreven, in de Brieşit, in de tora Peregdal het staat geschreven, va'yeshev, va'yeshev, is dat en daar staat geschreven en Kain werd en hij, dus kaide, zet, zetelde in het land Nod. Zo so staat geschreven. En zo so vertaalt men natuurlijk klassie, klassieke, klassieke vertaling. En net of Nod is een plaats. Naamplaats. Plaatsnaam, sorry. Terwijl er, er het Nod betekent gewoon een zwerversland. Dus geestelijk. Hij kwam in het land. Niet een geografisch land zoals dat Zoals so, zij zo'n so, primitief denken met al hun klassieke vertalingen, die absoluut niet, niet deugen. Het allemaal vertaalden ze ook nog in het, in het Grieks, et cetera. Allemaal mooie, mooie absoluut mooie, mooie vertalingen. Niet zoals ik zeg, maar geestelijk, wat heeft het voor betekenis? Dus het land, nood, ik bedoel niet het land met een naam... Uh, nood, maar het land betekent. Het zwerversland. Nou, dan begrijpen we dat wel. Dat, is niet, niet dat betekent niet dat hij hem had ergens weggegooid. Ja, ergens naar een fysiek land dat anders was. Maar het land dat hij zwerf, ging zwerven, uh, geestelijk, hij kon geen, geen plaats vinden in zichzelf kon het niet, kon niet tot rust komen, dat hij een land zou, in, in het land zou komen, zitten ervaren, dat hij leeft in een land van, van levenden, maar zo'n zwerf dat is dan, de Arka, negen, en, a, andere, andere namen misschien, zal ik nog, op de vorige pagina was het nog, misschien handig, ik had hem niet gegeven, die Namen precies. Nou goed, ik kan het ook nu nog ook moeilijk doen. Uh, op de vorige pagina. De pagina Kuf nun alef. 151. Hasulam in de linker kolom. Linker kolom. De regel 8. Daar heeft hij dat reetje. Een reetje. Een hele reetje van die zeven soorten. Landsoorten gegeven. Arits dat is gewoon een land, een goede land, een land dat, dat waar alles is, betekent natuurlijk het land van, dat het land van eh, of grond, het land dat vruchten werpt, vruchten geeft, geestelijk natuurlijk. Dat het ook, dat het ook fysiek is, ja, materieel is, interesseert ons niet, dat is absoluut niet belangrijk. Laat ze dat, ze kunnen dat geschiedkundig dat vertellen waar het precies was. Het is absoluut niet belangrijk, we spreek niet daarover. En al is het geweest zo, maar het interesseert ons niet de materie. Maar Aerts betekent dus een volle beleving van het materiële, van de aarde in binnen de mens. De volgende is Adama. Adama is, komt van, uh, ja, van, dat is dan eentje minder. Dat is dan meer dan aarde, meer aards, meer lang, lager. Het gevoel van de aarde, van, eh, maar lager begrepen. Zullen we zullen dan ergens lezen, leren dat. Arka, het derde, het derde landsoort, is wat hij, wat hij ons nu had verteld. Hier had hij wel iets gezegd ons dat dit het een zwerversland. Dus dat de mens dan ervaart als de mens belandt in de ark, Ja, duidelijk. Het is precies dezelfde plaats. In fysiek het is het precies dezelfde plaats waar de andere mensen leven. Maar de ene, die, die duidelijk hoe geweldig het is. Zo leven wij ook hier. Zo, zo kan je ook zeggen dat ook in Amsterdam. Of waar dan ook. Er zijn mensen die ook zitten in zeven landen. ja. Dus die ervaren, ervaren hun bestaan in verschillende vormen. Dus, de derde is arka, betekent dat het ook van een, een land, allemaal hetzelfde wo het woord land, het ook betekent land, uh, aarde, maar dan is het, zoals hij ons vertelt, het zwerversland. Dat een mens ervaart zichzelf het gevoel dat hij een zwerver daar is. Dat het, de omgeving is net als zwerver als omgeving. Dan de volgende, dat is de de regel 8, 3 hebben we nu gehad. Ja? Drie. En dat is dus, dat is dus nog lager, dus gaat nu laag, lager, lager, lager. Het derde, heeft hij ons gewoon gezegd, dat het ook dan het land waarbij de mens in de klipot al zit. Ja? De eerste twee, Arets en Adama, was nog niet klipot. Hij heeft dat niet gezegd dat het de plaats van klipot was. De volgende is. Misschien gaat je ons later nog vertellen, maar ik zal iets vertellen wat naar betekenis gewoon even uh, in grote lenen. De volgende is gai. Uh, gai guy, guy. Guy betekent um, een vorm van het uh, woord voor... Het uh, woord uitgesproken als gai. Een soort, soort um, hel. Of een soort graafplaats. Zo... So, zo so, een beetje, dus de mens ervaart zichzelf, uh, zijn bestaan op dergelijke manier. De volgende, de vijfde, het vijfde, na, uh, de vijfde nam, na, uh, landsoort is Neshia. Nish ah nee, sorry, neem ik kwalijk. Gai, het is niet, ja, ik, heb, ik heb me vergist, gewoon ik kijk naar een ander woord. Gaai betekent niet dat. Gaai betekent een soort spleet, kloof, ravijn. Oh, ravijn misschien goed, ja? Ravijn, dus een mens voelt zichzelf net of die in een spleet. Ja, tussen de rotsen of zo so gezet. Het is nog erg, dat is, not, is echt uh, ravijn misschien. Ja, zo. So, so. Spelo, nee ja is yes, van tussen de tussen de tussen die twee rotsen bijvoorbeeld zo dat is dan betekent uh, guy dat is dan de vierde soort vierde, de vijfde is neshia zie yeah. is wat ik had verteld dat dit al uh, inferno is uh, een soort hel een soort graafplaats de volgende, de laatste, nee, de, de, de, de, de zesde, is aan het einde van de regel 8, is Tsia. Tsia betekent zoiets als uh, uitgedroogde, uh, uitgemergelde stukken land. Verlaten, woestland, woestenij. Woestijn kan je ook zeggen, maar dat is dan zo'n land waarbij de mens voelt zichzelf. Net of, die, of, het, of het helemaal uitgedroogd eh, bodem waarop hij staat, geeft, geeft absoluut geen, geen water, niets. Heel? En de laatste is Tewel. Tewel hebben we ook, zegt hij ook niet, add, uh, is, waarom staat die Tewel als laatste, kan ik niet zeggen, we zullen zien. Uh, we gaan terug naar de volgende pagina, waar we gebleven waren. De, de volgende, kouf Noon Bed, 152, de rechter Kolom Hasulam. Uh, de regel 25 naar de punt. We Kajin at Smo, en je zelf, ah, oh, dat heb ik al gezegd, ja? Ja, 29. 29. We zijn schon meer. Arka. Nee, Ara, sorry. Ara kefila. Dit kapel. Megashoega. 30. We. Onehura. En dat is wat hij zo gezegd. Ara kefila, dat is een dubbele land. Dubbele land. Die bestaat uit twee. Twee Dubbel. Dubbel uit twee elementen Micha van duisternis en dertig van Nehura van uh, licht dertig na de punt we eat taman trin me mannen en al dat is al een vers uit de volgende ...oot, citeerde hoewel wees daar, we daar we hebben dat nog niet gehad maar één vers citeer die, uit het begin van de volgende oot volgende boven, kunnen we zien dat in de regel 3 begint het met deze woorden, oot, koef, nun dalet. En daar staat het, we it, tamant, rin, me manan, en daar zijn er twee, uh, die aangesteld zijn over die twee uh, aspecten van dat twee, uh, van dat land, ja, van het כי דובלפנט כי אין אינדרתך עור וחושך משמשים שם בערווויה בלי תחומים בייניהם מתעם שיש שם שני ממונים דרינדרתך השולטים בשווה על הארץ האי חת ממונה ממונה סול פי 30 אל הגושיך והו משרי את שם שם את האחושך 35 ושני מממונה אל האור והו משרי שם האור נקודה Kie 31. oor we goosig, want, licht en duisternis. Mesham shamshim sham worden daar, eh, uh, ge gebruikt, barwoelje. Vermengd. Bliet humin hem zonder scheidingszones tussen hem. See? In onze, in onze wereld, we leven op de aarde. Daar is het uh, duidelijke scheiding tussen die twee. Alleen er bestaat natuurlijk een plaats van in de schemering, waarbij je ja, tussen de schemering dat dit in, tussen de schemering in, en schemering in, dan bestaat in zo'n zekere periode wat erg kort, binnen een paar minuutjes, dat dit verandert. De dag verandert in het nacht. Maar daar is het vermengd, licht en duisternis vermengd. 32 blie, zonder de scheiding zones tussen hen, metam, om de reden, waarom is het zo? Om de reden, omdat daar zijn twee krachten die aangesteld zijn, over die twee aspecten, Hasholtim, die op gelijke wijze, op, op gelijke, in gelijke mate heersen over deze, over dit land. Over dat land waar we, wat we deze Arke hebben gezegd. Hij gaat, me naar Gozer, de ene is aangesteld over de duisternis 34, en hij bestuurt daar, regeert daar uh, met de duisternis. 35, was hij niet. En de tweede, die is aangesteld over het licht. En hij regeert of bestuurt daar, besturing daar, bestuur voert met het licht, door het licht. Nou, dat is er genoeg voor. Vandaag zo'n kleine zogerles les van vandaag. En nu gaan we over naar Brit Hadersha.